Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het kabinet gaat scholen niet verplichten om zwemles te regelen. Dat zegt minister Schippers van Volksgezondheid. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over de afnemende zwemvaardigheden in ons land... en wil wel verplichte zwemlessen op basisscholen. Dit jaar verdronken 11 mensen. 230 drenkelingen moesten gered worden. De reddingsbrigade waarschuwt voor Poolse toestanden... waar jaarlijks honderden mensen verdrinken. Vorig jaar deed de kustwacht ook al een oproep tot verplichte zwemlessen op scholen. En ook toen vond de minister dat dat een zaak van de scholen zelf is. Angela Merkel is in het Oost-Duitse Heidenau uitgejouwd. De bondskanselier is in de plaats vanwege de demonstraties en rellen die daar dit weekend waren. Bij haar aankomst maakten omstanders haar uit voor volksverrader. Ze verwijten haar dat ze meer geld over heeft voor vluchtelingen dan voor het Duitse volk. Duitsland heeft dit jaar al 15.000 vluchtelingen opgevangen... en er zijn er nog vele duizenden onderweg. De gemeenten hebben moeite goede opvangplekken te vinden... In Heidenau, in de buurt van Dresden, is een groep vluchtelingen ondergebracht in een leegstaande do-het-zelf winkel. In Thailand is meer dan twee ton ivoor vernietigd die het land in was gesmokkeld. De partij had een straatwaarde van 2,6 miljoen euro. Dierenrechtenorganisaties zijn blij dat Thailand de ivoorhandel aanpakt. Op de wereldkampioenschappen atletiek zijn twee Keniaanse sporters betrapt op doping. Het zijn de 400 meter loopste Zakari en hordeloopster Koki. Sakari plaatste zich op de WK voor de halve finales van de 400 meter, maar verscheen daarin niet aan de start. Koki eindigde in de series van de 400 meter horde in de achterhoede. De twee atletes werden betrapt bij een controle vlak voor de WK. Ze zijn geschorst. Het weer, de zon schijnt van tijd tot tijd, maar er zijn ook wolkenvelden bij 22 tot 27 graden. Later vanmiddag in het westen en noorden stevige buien met kans op hagel, onweren en zware windstoten tot 90 kilometer per uur. Morgen is het bewolkt met van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad viel op de A9 diemen Alkmaar bij Aalsmeer 3 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. N14 Leiden-Den Haag voor de afwit voorschoten 3 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is dicht. Het verkeer kan omrijden via de A4, de A12 en de N44.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 ja zijn we weer helemaal gezellig. Walls and Bridges is het uh, vijfde studioalbum dat uh, John Lennon maakte. Uh, uitgegeven op 26 september 1974 in uh, de Verenigde Staten en op 4 oktober in het uh, United Kingdom, oftewel in Engeland. Het is allemaal uh, geschreven, opgenomen en uh, Uitgebracht ook gedurende de 18 maanden durende separatie of scheiding, moet ik zeggen, van Joko Ono June, uit juni 1973 en januari 1975. Het album, uh, uh, het album uh, laat Lennon horen in uh, het midden van het zogenaamde Lost Weekend. En dat noemen we niet zo de periode dat hij door Joko door Ono de deur uit werd gezet vertrok naar Los Angeles en daar een nogal turbulent leven leidde... van heel veel drank en heel veel drugs. Uh, en waarmee hij een korte, stondige relatie had met May Pang. Uh, het album was in de Amerikaanse Billboard 100, de album Top 100, uh, was het nummer 1. En het bevatte twee hinderse hitsingles. Whatever Gets You Through the Night en Number Nine Dream. Allebei deze nummers gaat u natuurlijk horen gedurende de komende twee uur. Want zoals u weet met ons classic album, die gaan we altijd helemaal draaien. We draaien alle nummers ervan, dus ook van dit prachtige album. En ik hoorde dat, eh, ik las van de week ergens, eh, kreeg ik de informatie... dat het album dus opnieuw gaat worden uitgebracht op vinyl... <coughs> Mooie reden dus om uh, daar vandaag zeven aandacht aan te besteden. Zeker voor mij als uh, Beatles-fan en Lennon en McCartney-fan en Harrison-fan. Ja. ja, dat komt af en toe weer eens boven drijven. Ja. Goed, we gaan uh, het eerste nummer van dit prachtige album draaien. Het eerste nummer wat we van het album Walls Bridges gaan draaien... dat heet Going Down on live. Van John Lennon Een album uit 1974 opgenomen in het zogenaamde Lost Weekend Zoals in deze periode later genoemd zou worden omdat Yoko Ono zijn toenmalige vrouw Hem een tijdje de deur uit zetten, ze was hem helemaal zat denk ik gewoon Of ze had een, een, een minnaar, dat kan natuurlijk ook, dat we die geruchten gaan ook maar in ieder geval, uh, ze, uh, hij werd dus gewoon het huis uitgeschopt. En uh, zo van, uh, nou, uh, je gaat maar een tijdje weg. En ze had het al een vriendin voor hem geregeld ook. Want ze hadden een, een, uh, ze hadden een, uh, een secretaresse, zeg maar, een assistente. Die heette Mei Pang, dat was een Chinese vrouw. En uh, die werd gewoon met hem meegestuurd van ga uh, ja, jij met hem mee, uh, vermaak je ermee zo. En we weten natuurlijk allemaal hoe het gegaan is. Dat uh, duurde van 1973 tot 1975. Toen haalde ook Ono hem terug. En vervolgens hoorden we vijf jaar helemaal niets meer van hem. Uh, hij, uh, zij kreeg een kind intussen, Sean. Dus daar ging hij voor zorgen. Hij werd Huisman. Zij ging al haar dingen gewoon, bleef ze doen. Hij uh, bleef vijf jaar gewoon thuis ging met uh, alleen maar Sean opvoeden. En uh, nou ja in 1980 kwam hij terug. Want hij had het toch waar het niet gaan kan. En maakte hij weer een nieuwe plaat. Helaas samen met Ono. Uh, Double Fantasy heet het al. De, nou, als je de nummers van Ono eraf gooit, dan heb je een kort plaatje. Maar de nummers van Lennon waren natuurlijk weer fantastisch. Maar ja, helaas door een ene godvergeten idioot... Eh, meneer Chapman pff, werd eh, Lennon op 8 december 1980 neergeknald en overleed. Nou, eh, dat is even het verhaal over eh, John Lennon. Eh, u krijgt natuurlijk het hele album te horen. Maar eh, we hebben ook nog veel meer leuks natuurlijk. Want we hebben ook Angela. Dag Angela. Dag, dat was ik weer. Dat was je weer, gezellig. Ja, ja en Angela die uh, behandelt op uh, top 50, dat doen we nou, uh, tegenwoordig lekker met z'n tweetjes. Heel gezellig. Dus uh, ik ben benieuwd, wat, uh, wat je, ik weet dan niet wat er komt, want het is allemaal vers natuurlijk, dus net online, dus ik vind ja, dat allemaal ja, ja, ja, nou, ja, ja, ja, Ik ja. hou mijn mond even, en dan kan, jij, kan ik een broodje eten, dan ga jij ja, gerust Oké, okay, nou, Eyes wide. Tongue Tied. Is dus het uh, nieuwe uh, en inmiddels alweer vierde album van de Schotse rockband The Fratellis. En uh, het album is net uit, vijf dagen geleden en uh, gelijk op vinyl. En komt dus binnen op nummer 47 in de vinyl top 50. En uh, van dat album gaan wij draaien. Desperate Guy. Nou, klinkt lekker. Lekker bandje. Dat oh. vind wel een leuk bandje. Ja, klinkt goed. Schotse mm. band. Ja. Oké, okay. en zij heette? The Fratellis. The Fratellis. Oké. Okay. Mm. Goed, nou, dat is lekker. We gaan dus de komende uren, de uren nog veel meer horen van nieuwe releases. Ik zie prachtige platen staan van onder andere Tom Waits. Ik zie ook weer iets van Amy Winehouse erbij zitten. Dus, nou, dat wordt allemaal heel gezellig. U... Maar leuk lijstje. We gaan van eens. alles wat. Ja, we gaan... Wat doe je nou? Mm, nee. oh, oh, ik zit met een volle mond te praten. Mag helemaal niet. Whatever gets you through Sorry. the night is een uh, nummer van het album Walls and Bridges. Waarin John Lennon samenwerkt met Elton John Lennon. Whatever gets you through the night, een nummer dat uh, nog een vervolg zou krijgen om uh, de doodenvoudige reden dat Elton John eraan meedit die op dat moment ook in Los Angeles was. En uh, hij deed wel mee onder voorwaarde dat uh, Lennon een keer ook uh, een gastoptreden zou verzorgen bij een van de concerten. Die uh, uh, Elton John weer in Los Angeles zou gebeuren. Dat, uh, dat gebeurde dus ook. En uh, daar deden ze dus onder andere ook Lucy in the Sky with Diamonds samen. En ook dit nummer. In 2005 werd het album nog een keer geremasterd. En uh, voor CD dan nog. Hè? En uh, werd opnieuw uitgebracht uh, met een aantal bonus tracks. Waaronder het liedje Whatever Gets You Through The Night. Uh, in een live versie met de Elton John Band. En uh, Nobody Knows You When You're um, uh, down, and, nee, niet down and Out. Een ander nummer. Maar in ieder geval nobody knows you. Trouwens, zo begon het wel. John Lennon heeft alle arrangementen gemaakt, deed de lead vogels en de background vogels, lead gitaar, uh, rhythm gitaar, acoustic gitaar, piano, whistling, percussion en production. Um, dan hadden we nog de uh, Pentium begeleider was de plastic, auto, de plastic Ono Nuclear Band. Nou, dat Ono had ik het dan maar uitgelaten. De Game Boy. Ken Asher, elektrische piano, clavinet, Mellotron, Jim Keltner. Drums, Arthur, Jack, Arthur Jenkins, percussie, Nicky Hopkins, piano, Klaus Forman, bas, Bobby Keys, tenor, saxofoon, uh, Ron Apria, tenor, saxofoon, Jesse Ed Davis, akoestische en solo gitaar. Eddie Matau, uh, akoestische gitaar. En dan waren er nog wat uh, ja, toegevoegde mensen... Uh, voor de strijkers en de uh, koperinstrumenten, de blaasinstrumenten. En die waren afkomstig van de Philharmonic Orchestra. -range. En die werden gearrangeerd door Ken Asher. Dan hadden we nog de Little Big Horns. Dat waren Ron Apria op Altsax, Bobby Keys op tenor sax, Frank Vicari sax, Howard Johnson bariton en bass sax, en Steve Madayo op Trompet. Dan um, doet zijn zoon ook nog mee. Um, maar dat hoort u straks op het nummer ja ja. Uh, Julian Lennon Dat doet dus ook nog mee erop. Uh, Elton John speelt piano en uh, harmony, harmony vocals on Whatever Gets You Through the Night. En speelt Hamilton Orgel en doet uh, achtergrondzang op Surprise, Surprise, Sweet Bird of Paradox. Harry Nielsen doet ook nog mee. Doet de backing vocals op Old Dirt Road. Uh, nou ja, er zijn verder nog een heleboel uh, mensen. De 44th Street Fairies. Joe Dumbra, Laurie Burton en May Peng. Die deden ook nog achtergrondzang uh, op Number Nine Dream. Dan hadden we nog... Uh, nou ja, dat is dus allemaal niet zo uh, belangrijk wie al die technici waren en zo. Dan weet u in ieder geval hoe het allemaal een beetje in elkaar zat bij uh, John Lennon. We gaan straks er weer mee door. Maar nu eerst weer naar ons Vinyl 50 verhaal. Jawel. En we gaan naar uh, de nieuwe binnenkomer op nummer 44. En dat is... Uh, King Tubby means... Roots Reddick. En uh, hoe dat precies in elkaar steekt... Uh, ga ik zo even voor u opzoeken. Uh, het album heet... Dangerous Dub. En daarvan gaan wij... horen... Shepherd's Bush in Dub. Ja, dat was... Uh, vond King, Ik vond de tekst goed. Ik vond een goede tekst ook. Ja. ja. King Tubby meets Roos Reddick. Uh, King Tubby is een uh, uh, elektronica slash uh, geluidstechnicus. En uh, uit Jamaica. <laughs> Hoe kan het ook anders? En uh, Roos Reddick is een, uh, een reggae band... Die nog wel eens wisselt van samenstelling. En uh, ja, in dit geval uh, heeft uh, King Tubby dus uh, wat basic sounds van Roots Raddick, uh, ja gedupt en aan elkaar geplakt. En nou, zo. En daar is dit album uit nou, wel. Nou, sterke tekst vond ik het ook. He? Ja, dit ja. even heel in het kort. Nou. Ik vond het heel goed. Het rijmde ook zo leuk, die tekst. Ja, ja. ja. <laughs> goed, nou. Ging het ging wel lekker. Het volgende nummer is, uh, is uiteraard wel weer met tekst. Want dat is van uh, John Lennon. Van het album Walls and Bridges. En, ehm... Uh, nee, er moet geen doen, Dat hoef ik niet allemaal. En uh, wat ga ik nou zeggen? Is daar ineens een CFM-zingel? Uh, huh? Oh ja. ja. Kan allemaal niet. Ehm... Uh, ik ben graag in de war vandaag. We gaan niet verder met. Mij, uh, nee, nee, niet voor jou. Ja. Ah. Goed. Uh, nummer uit het album Vols and Bridges van John Lennon. Dit is een nummer samen met Harry Nielsen: Old Dirt Road. Dirt Road. Oude vieze weg. Nou, dat uh, schrijft samen met Harry Nielsen, die ook uh, meezong heel zachtjes op de achtergrond. Deed hij mee, Harry Nielsen. Ja, leuk. John Lennon, uh, met, van, ja. het, van het album Walls and Bridges uit uh, 1974. Overigens, een uh, Dirt Road is een uh, zandweg, een modderige weg. Ja, ik vertaal het werkelijk. Oude vieze weg. Maar oude zang dan. Jij oh, je zin. Oh, Road. <lacht> Jij je zin. Sorry. Nou. Ja, ik ben al één keer een anglofil. Ik kan er niks aan doen. <lacht> ja, en nu? En nu? Ja, we gaan nou ja, naar de uh, vinyl 50. En uh, op nummer 41 komt binnen Daft Punk. En uh, die kennen we nog allemaal uit 2013 toen ze toch best wel een uh, behoorlijke hit hadden met uh, Get Lucky. En uh, dit uh, duo grijpt een beetje terug naar uh, de, de late jaren 70 en begin 80. En uh, uh, geeft een beetje een hommage aan uh, de LA Sound. Is een is een beetje het oude disco uh, geluid. En... Uh, we hebben een nieuw album en dat heet Random Access Memories. En daarvan gaan we luisteren. Within. to explore but the doors look the same Ja, ik vind het wel een, een, een, een muziekje waarvan ik uh, iets zou hebben van... nou, zet maar op als ik uh, in, mijn, in mijn bed lig. Ik val ja. zelf in slaap. Ja. ja, dat kan. Dus, ja, dat was Daft Punk. Straks ja. meer. Straks meer. Nou, niet van Daft Punk. Nee, niet van Daft Punk. Nee, niet maar van Daft wel Punk. van de finale 50. Goed, het volgende nummer van ons klassieke album van vandaag... dat is het nog steeds het album Walls and Bridges... 1974, 70, moet ik zeggen, van John Lennon. Album dat in 2005 al een keer in een geremasterde versie uitkwam... Eh, op CD toen nog, niet op LP... maar het schijnt nu ook nog weer opnieuw op LP uit te komen. Ik weet niet of ze dan eh, dat ook gaan remasteren... of tenminste of daar ook de bonus tracks bij zitten. Uh, het maakt me ook niet zoveel uit. Uh, ik, heb het, ik heb het album uh, zoals het hier ligt. En het is mooi genoeg. En Vals en Bridges, John Lennon. Uh, en van dit album gaan we nu draaien. What You Got. One... Het album is, uh, is al eerder uh, gere-released, onder andere in 1982. Diverse re-releases dus van dit album natuurlijk ook op cd... want dat kwam toen een beetje in opkomst rond 82, 83. Dat uh, cd werd geïntroduceerd en ja, toen kwam ook alles natuurlijk weer... wat op El was uitgekomen, kwam ook weer op cd. En nu zijn we weer de omgekeerde weg. Alles wat ooit op cd uitgekomen is, komt gewoon weer lekker uit op vinyl. Zo is dat. Daar zijn we wel blij mee. Die LP gaat dus gewoon dat cd'tje, dat zilveren schijfje... gewoon lekker overleven. Ja, ja. maar wat mij dus uh, zeker deze week opvalt... In, in, ook in de, de lijst van nieuwe releases... de meeste albums zijn pas een paar dagen geleden uitgekomen. Ja. En zijn nu al op vinyl. Dus uh, uh, was het vroeger alleen cd en alleen vinyl bij hoge uitzondering. Nu wordt het beide gedaan. Ja, Naast zei elkaar. Dat zeg ik. Vinyl ja. gaat de cd overleven. Oh, dat zeker. Goed, nou, we gaan weer terug naar de Vinyl 50. Ja. Vertel. Goed, ja, we gaan, uh, zo, we gaan zo luisteren naar uh, nummer 40. Uh, de binnenkomer. Uh, nieuwe binnenkomer, moet ik zeggen. Uh, in de lijst. En uh, dat is de eerste rockband de Frames. Deze band die... Uh, uh, bestaat inmiddels 25 jaar. En uh, het album Longitude is uh, eigenlijk een beetje een jubileumalbum. Uh, ze stonden alles op Pinkpop in 2005. En volgens kenners was het daar een van de hoogtepunten. En uh, zoals ik al zei van uh, het album Longitude van The Frames. Gaan we luisteren naar In The Deep Shade. Ik weet niet wat ze hebben gedaan, maar het uh, nou. is ook wel zo'n plaatje je echt uh, een ijzersterke tekst erbij. Ja, nou ja, goed. Het was een uh, instrumentaal uh, dingetje. Ja. Ik ben, weet het er wel uit te pikken, hè? Ja, je, je, bent, je bent er heel goed in. <laughs> goed, um, we gaan verder met het... Uh, oh nee, vertel nog even wat het was, want uh, de, de, de mensen toevallig net... Uh, uh, nou, dit waren de Frames. Uh, de eerste rockband... Uh, en uh, van het album Lange Toets. We geluisterd naar In The Deep Shade. En mensen die uh, <coughs> dit leuk vinden. Uh, op Spotify en YouTube. Er staat een heleboel van deze band. Want ze, ze zijn al 25 jaar bezig. Dus uh, als je het leuk vond. En uh, ook maar, graag um... andere soort muziek van ze wil horen. En een beetje, oh. beetje meer uh, up tempo. Dan... Uh, <coughs> Verwijs ik u naar deze media. Goed, Jawel. we gaan door met het klassieke album van vandaag. Echt van vinyl, natuurlijk. U begrijpt, al die nieuwe dingen draaien we niet van vinyl. Want anders dan, uh, <coughs> lopen we zo de show Maar wel een vrachtwagen afweer. Dus dat doen we niet. Dan nou. draaien we lekker. Vanuit de website van de Vinyl 50, die kunt u ook volgen: www.vinyl50.nl. En uh, daar kunt u dan bio'tjes lezen, u kunt daar uh, tracks draaien... u kunt kijken of daar zelfs kijken of u misschien besluit... om een van de albums die in die, 50, uh, in die top 50 staan... om die misschien aan te schaffen op vinyl. Kan allemaal. Wij gaan uh, door met het album Walls and Bridges van John Lennon. Zijn laatste album dat, uh, dat hij uitbracht met origineel materiaal. Er was ooit sprake van een... Uh, een, een uh, nog een album in 1975, alleen daar is het nooit van gekomen. En de reden daarvoor is bekend. Uh, nadat John Lennon dus eigenlijk ten onder dreigde te gaan aan zijn drank- en drugsgebruik in The Lost Weekend. Het ging daar behoorlijk aan toe, daar in Los Angeles. Werd hij uiteindelijk uh, teruggehaald door, uh, door Yoko Ono. En uh, toen hoorden we vervolgens vijf jaar helemaal niks meer van hem. Uh, ze kregen een kind, Sean Lennon En uh, John was huisman Ging met zijn kind Op vakantie bakte brood voor hem En weet ik niet, voor, voor, verzorgde het kind Dus als een echte huisman En pas in 1979 Doken ze weer uh, Samen de studio in uh, Lennon en Ono Voor het album Double Fantasy Nou, dat is allemaal prachtig natuurlijk De liedjes die Lennon voor het album schreef zijn Waren allemaal fantastisch en jammer dat die anderen van Ono oh ertussendoor staan. Want dat is geen gehoor. Mens kan gewoon niet zingen. Dus dat is heel jammer. Maar het is niet anders. We gaan luisteren naar... Bless You. Ik zei, bless you. een album. <coughs> Wals and Bridges. We draaien er nog één achteraan. Dan, dan hebben we de hele eerste kant gehad. En het uh, laatste nummer van de eerste kant. Wat we nog draaien tot het nieuws heet. Scared. Als je deze geluiden hoort.